Goed gevonden. Langs de lijn met Robert Meder. Iets vroeger dan Blend, maar toch goedenavond. De toploeg in de eredivisie strooide weer met punten. PSV verloor. Feyenoord speelde gelijk. En ook Twente en Ajax deelden de punten. De wedstrijd in Enschede werd bekeken door Gerard Marsman... directeur van de Belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal... en vader van Twente keeper Nick Marsman. Gaan we eten? Een bal gehakt of een worst? We, we slaan nee eten, doen we tijdens de wedstrijd niet. Twente is trouwens de slechtste koploper uit de geschiedenis... en hoe dat zit, dat hoort u later. De uitslagenlijsten in het veldrijden, die waren de laatste jaren voorspelbaar. De plaatsen 1, 2 en 3 waren voor België en dan kwam de rest. Maar in Valkenburg kwam daar ineens een Nederlander als eerste over de finish. Er zijn heel veel goede Belgische veldrijders, maar er is ook weer een heel goede Nederlander. Hier rijdt hij, Lars van den Haag, groots gedaan, wind op de Kouwberg. Ja, wat vinden die Belgen er eigenlijk van? Dat hun feestje verpest wordt. Een reactie straks van de Belgische bondscoach. En het was verwarrend voor scheidsrechters en toeschouwers. De finale haas. Haze in het tennis van Wenen. Robin Haze wist niet te winnen van de ervaren Tommy Haas. Er komt de tweede service van de 35-jarige Haas. Uh... Robin probeert te retourneren, die, die gaat uit. Jammer van Robin Hazen, want wat zat hij er dan toch dichtbij? Allemaal mooie onderwerpen die terugkomen in de inmiddels beroemde... door de redactie ondemocratisch gekozen top 5. Straks meer erover natuurlijk. En naast dit alles ook uitgebreide aandacht voor de eerste wedstrijd... van de teruggekeerde trainer Dick Advocaat bij AZ. Laten we met die wedstrijd maar eens even beginnen. Want AZ heeft de Eredivise wedstrijd tegen Cambuur met 3-1 gewonnen. De Friese namen via Michiel Hemmen nog wel de leiding. Maar nog voor rust bogen Roy Berends en Aaron Johansson de achterstand om in een voorsprong. Johansson bepaalde na rust de eindstand op 3-1. Een prachtige comeback voor Dick, Dick Advocaat natuurlijk in Alkmaar. Frank Snoeks, die sprak met hem. Hoe lang zit je in met voetbal? Nou ja, dat was ik al heel jong. 4, 5 jaar, dan op het schoolplein. Toen, begon, toen is het begonnen eigenlijk. Dus 60 jaar of daarom of meer misschien. En als ik je zie, naar dat derde doelpunt van AZ vandaag... denk ik, er is niet veel veranderd in al die jaren. Nee, de blijheid is nog steeds. Maar uh, je weet, bij 2-1, even een keer de uitval en dan kan 2-2 zijn, dat had ik zonde gevonden. Omdat we best wel een hele leuke fase in de wedstrijd hadden... dat we, dat we de kans creëren en aardig speelden. Maar ja, kijk okay, tegen een ploeg als Cambuur die toch uh, hun eigen spel blijft spelen. Met veel lef. Dus... Uh, en toen we die 3-1 was het natuurlijk gespeeld. Ik zie dan de reactie bij jou en dan vraag ik me af... wat doe je jezelf aan door een paar maanden geen trainer te zijn? Nou ja, daar heb ik zelf voor gekozen, want... Uh, ik had... Snap dat niet dan? Nee, maar dat is wel bewust geweest. Want ik, ik, heb, ik had echt met PSO afgesproken dat ik het niet bekend zou maken. En dan weet je dat je dan in de wachtkamer moet gaan zitten. Maar uh, dit, dit is nou hartstikke leuk en ik vind, uh, iedereen vindt het leuk. Dus, en ik ook. Dus, uh, en daar gaat het om. Het was, nog, uh, het was nog een hele bedoeling om dat Kambuur op de knieën te krijgen. Nou ja, maar Kambuur speelt ook bij PSV gelijk. En, uh, en iedereen uh, heeft het over een uh, verrassend elftal, hoe ze spelen. Ze, ze spelen hun eigen spel, willen opbouwen. Hebben uh, individueel vaardige spelers. Dus uh, nee, we hebben het op zich uh, qua resultaat zeker goed gedaan. Ja, Z speelde goed. Keeper Nienhuis van Kambuur ook. Ondanks de drie tegentreffers. Frank Snoeks zocht ook Nienhuis op. Als er een man-of-the-match gekozen had moeten worden aan jullie kant, was jij het geworden, denk ik. Dat is vaak een slecht teken voor een halfstand. Ja, dat is een heel slecht teken natuurlijk. Ja, ik doe mijn uiterste best en uh, ik heb wat, wat goede ballen gepakt. Alleen uh, ja, ik denk dat het, toch, uh, dat het toch te makkelijk gaat dat ik, uh, dat ik aan het werk word gezet. en uh, ja, Ik denk dat we daar wel wat volwassener in moeten worden. En uh, dat we feller in de duels moeten zijn. En uh, dat, ik, ja, dat ik minder te doen krijg. Ho, oh Je slaat de spijker op zijn kop. Maar zo speelden jullie ook het eerste half uur, de eerste 35 minuten. Ja, dat klopt. Uh, we, we begonnen niet sterk aan de wedstrijd. Uh, we wisten dat AZ uh, vanaf uh, minuut 1 uh, de eerste 10 minuten wel gas geven. En uh, ja, daarin zijn we gewoon niet sterk genoeg begonnen. En uh, ja, dan, uh, dan verlies je de bal op eigen helft al. En dan, uh, ja, dan loop je eigenlijk achter de feit aan. Jullie krijgen wekelijks veel complimenten. Uh, maar je staat nu wat te vaak met lege handen, denk ik. Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Uh, Iedereen zegt het ook, we zijn goed bezig, we voetballen goed mee. Alleen aan het einde van de rit staan we altijd met, uh, met lege handen. En, uh, ik denk dat we nu ook gewoon uh, kritisch naar elkaar moeten zijn. En uh, dat het nu alleen maar om de punten gaat en niet meer om, alleen om uh, mooi voetbal. Ja, dat was de keeper van Cambuur uh, Nienhuis. Later uh, meer over aan Zet Kambuur. We maken ook nog een, uh, een reportage. Laten we horen over de terugkeer van uh, Dick Advocaat als... Uh, trainer van AZ en daarin horen we ook oud-voorzitter Dirk Schering gaan die de club aanraden om een dikke advocaat in de trainerstaf op te nemen. Dat zometeen na style council. <middels> a us that's bound for hope I loved you in the queue With the shouts and waving taunts and flaunts and friends' crew Telling you that every lie you ever heard was true Have you stood up on that dock? Have you ever Goes round the sun And the holder of the keys Turns out to be the one The girl you had your heart set on Have you ever had By your door Powerless to change cause your feet Faced to the floor When all the people You thought you knew Are changing more and more No Council, and have you ever had it blue? Het is uh, tien over tien. Wat mij betreft, hoog tijd om te beginnen met onze ondemocratisch gekozen top 5. Uh, opmerkelijke sportzaken van dit weekende. We beginnen met de nivellering in de Eredivisie. Nummer 5: Twente stond lang voor. Twente heeft kansen met een counter gehad om de wedstrijd te beslissen. Twente heeft Deels gedwongen door Ajax, maar ik denk toch ook deels uit eigen beweging besloten om te veel terug en te weinig vooruit te lopen. Dat heeft Ajax met name in de tweede helft zo naar voren geduwd dat er kansen kwamen. Het is niet te geloven. Men stond te kijken, te pitten bij PSV. En het is Kostic die de bal aangespeeld krijgt. Uitstekend aangespeeld door Thierry, kan hij anders zeggen. En hem onder titel doorstuift. Wie wordt het? Ik denk toch dat het kolder, kolder, kolder wordt. Hij schiet hem erin, hij schiet hem erin. Ja, er werden wat punten verspeeld door topploegen. De koploper in de eredivisie heeft na tien speelrondes. Slechts de helft van de duels gewonnen, dat is een unicum. zijn Twente voert de ranglijst aan met vijf zegens, vier gelijke spelen en één nederlaag. Nooit eerder verspeelde een koploper zoveel punten in de eerste tien speelrondes. Verder zijn er nog zes achtervolgende clubs met ook uh, vijf overwinningen. Het gat tussen nummer 1, Twente en nummer 8 AZ is maar drie punten. De laatste keer dat er zoveel ploegen bij elkaar in de buurt stonden, na tien speelronden, was in het seizoen 1989-1990. Toen was PSV koploper met slechts zes overwinningen. Weet je nog, Edward Linskens van PSV? Goedenavond. Goedenavond, ja, ja. Uh, ja, dat is al een tijdje terug, ja, dat klopt uh, we hadden ook een matige start en vlogen thuis, volgens mij, van Rode en van Vitesse in de vroeg stadium. En ondanks dat we van Ajax vonden, ja, dus hadden we heel weinig punten. Als je dat nou ne zo net hoort, hè, um, uh, over die, die verlering, dat kleine verschil, ko komt dat het, komt het dan een beetje weer boven van doen? Denkt ja, u dan maar... zoiets van: oh ja, dat was toen ook? Ja, wel, ja, goed, niet, niet meteen, maar er wordt wel meteen gezegd van... Uh, ja goed, minder clubs kunnen ook winnen van de topclubs. Maar goed, je hebt wel eens periodes dat we het hebben. We hadden de periode 87 en van tevoren 88... dat we relatief makkelijk alles wonnen, sowieso thuis. En toen was er een moment dat je door wisselingen van een aantal spelers... en een nieuwe spelersgroep, dat je denk ik zoekende was... en dat we clubs wel het gevoel hadden dat ze toch konden winnen. Uh, hoe is dat dan, hè, als je in zo'n situatie zit zoals dat toen was... Ga je dan op een andere manier naar een club toe die misschien eh, bij de laatste drie zit, bijvoorbeeld in, uh, in het klassement? Ga je er dan toch anders naartoe? Als je, als je kan me voorstellen als je vijf keer gewonnen hebt uh, of tien keer gewonnen hebt uit die uh, tien wedstrijden, dat je dan toch denkt van nou we gaan erheen en we pakken gewoon die drie punten of die twee punten toen? Ja dat denk ik wel. Op het moment dat je gewoon, wat je al zegt van als je in de periode sowieso al thuis, hadden wij, uh, het ging met het geld op, van tevoren van als je in de je in een win je makkelijk en toen verloren al heel veel van rode die toch op zich een goede ploeg hadden. Uh, maar je zag gewoon dat je dan... Uh, door een aantal nederlaaggelijkspellen... het vertrouwen weg was. En dan was het toch altijd van lastig... als je een, een verre uitwedstrijd had... Of, of tegen een club die op dat moment goed bezig was... dat het op een andere manier uh, hetzelfde ja. ging als voorheen. Ja, was dat toen ook uh, een, een item in de, in de pers? Dat kleine verschil? Weet u dat nog? Ja, nee, volgens mij was het geen item. Het was wel zo dat alles dicht bij elkaar zat. En, en we zien een aantal uh, transfers. Had. Maar het was volgens mij minder aan het als het nu is. Want nu krijg je natuurlijk... Al van het begin aan het seizoen was gekeken dat de Eredivisie anders tegenaan gekeken wordt dan in Europese andere landen. was toen volgens mij minder maat, omdat je toen Europees alle jaren goed meedeed. Hm. En nu natuurlijk minder. Je hebt nu ook een paar vroege uitschakelingen gehad. En ik denk dat je daardoor nu kijkt van dat uh, het lastiger is. En iedereen denkt van ja, iedereen kan van iedereen winnen. Wat is het nou? Zijn we nou in, in, in Nederland in de breedte beter geworden? Of zijn de voormalige, de zoals Ajax, Feyenoord, PSV, Twente, zijn die minder geworden? Hoe moet ik dat nou zien? Oh, goed, minder, uh, ik denk dat, dat, dat de, de clubs ook meer het gevoel hebben dat ze een goede resultaten kunnen krijgen. Uh, de meeste clubs zijn zeker dit jaar... Ajax heeft natuurlijk een aantal spelers kwijt. De transfers uh, die zijn langer doorgegaan. Dus voor de clubs zijn ze tot 31 augustus uh, niet hetzelfde. en Ik denk dat PSV natuurlijk een andere weg ingeslagen heeft. Ajax heeft natuurlijk ook een jonge ploeg. Dat het tijd nodig heeft om, om, te, om te groeien. En dat was toen in mindere mate De clubs kochten toen nog wat meer spelers en nu is ze echt voor de jeugd gekozen. Ja. Ja. Dat dat een groot verschil is. Ja. Dus, maar, maar verwacht u dan dat dit een golfbeweging is? Dus dat misschien uh, over twee jaar uh, het weer zo is dat het verschil weer veel groter is? Nou ja, goed, je, je, je merkt nu gewoon, op zich zou het wel kunnen, maar je merkt nu dat de, als je bij Ajax uh, Feyenoord en uh, PSV, laten we die noemen, dat je dan een paar goede spelers hebt, dat het uh, meer weggekocht wordt als, uh, als in die periode. Ja. Toen kocht PSV natuurlijk de betere spelers bij de subtoppers. En dat is nu een minder matig. Kijk, dan had je een boerenbach of een Cruze of een ambtoyans die bij de andere clubs goed presteerde. die werden naar de PSV gehaald of bij Ajax en andere spelers gehaald. En nu zie je gewoon dat ze wel jeugd kiezen. En op het moment dat ze goed zijn... zullen ze zeer waarschijnlijk al heel snel weggekocht worden door Europese clubs... wat vroeger minder was, denk ik. Ja, ja. Nou, goed. Uh, wie wordt de kampioen? Hij nou, ga nog altijd wel PSV uh, uit. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, okay. u, wel, dank u wel. Goed zo. Goedjes. Dag, Edward Linskens was dat. Nou, van al die wedstrijden waarin een toploeg uh, punten liet liggen... was er natuurlijk één waarin twee toploegen punten lieten liggen. Nummer 4. De er waren Duel tussen de nummers 1 en 3 van Nederland. Zij dus hebben misschien een halve kans meer gehad en dat was het. Robespierre, en de goal. Doelpunt Luc Castajan's. En uiteindelijk speel je een tegenstander stuk. Volgens mij heb je dat we in de tweede helft gezien. En er is nog tijd. En hier is de kans. En hier is ook de goal. Wat gaat het achterin fout? En wat profiteert Klop en Siktorsson? Twee punten voor. Ja, het werd aangekondigd als een topper, maar een spektakel werd het niet. Wij volgden Twente Ajax met Gerard Marsmanders... de directeur van de Belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal. Maar hij is ook vader, vader van Nick Marsman. En dat is weer de keeper van Twente. Aan het begin van dit seizoen stond hij op de nominatie om weer verhuurd te worden. Maar nu is hij de vaste waarde bij de koploper in de Eredivisie. Natuurlijk op de voet gevolgd door zijn vader Gerard. Een bijdrage van Joris Kreugel. We komen eraan. Ja. En, uh, Ik zie hem lopen. 22. 22. Dat is, ja, ja, het is een speciaal moment elke keer als ze dus dat fout uh, dat betreden. Ondersteund door dit uh, prachtige lied. Blijf leuk. Heb je al contact gehad met je zoon en met Nick? Uh... In de situatie is dat lastig. Dus dat is al een tijdje geleden dat dat lukte voor een wedstrijd. Ja, maar je weet wel waar je vader zit. Ja, ja, ja, maar goed. Hij is bezig met de wedstrijd en dat is prima. Het is geen, uh, geen hele explosieve jongen, het is een, een redelijk introvert, denk ik. Maar wel, weet wel goed wat hij wil. Dus de en... appel valt niet ver van de boom? Oh, je kent de moeder. Ja, dat zou. <laughs> schoot raak links langs de goal. Ja. Maar ik denk dat Nick hem gehad had. <laughs> Kijk, maar dit is mooi en kenmerkend. Dit soort situaties. En je ziet ook dat hij dat bijna voortdurend voor de goal staat. Nou, sommige mensen worden daar enorm zenuwachtig van. Want hij staat buiten de 60. Een sportje op de goal. Ja. <coughs> ja. Waarin ik echt een beetje in actie moet komen. Ja. ja. wel jammer, een beetje saai eigenlijk dat hij uh, niet zoveel moet duiken en al acties ja, maar moet maken. Kijk, wat dat betreft zouden we beter een training kunnen bekijken, want uh, daar krijgt hij waarschijnlijk niet meer te doen. Kijk je nou echt naar het voetbal of kijk je ook wel veel naar je zo? Nee, ik kijk alleen maar naar het, naar het voetbal. Het had weinig gescheeld, of Nick had hij dus niet gekiept eigenlijk bij Twente, want hij was vorig jaar al verhuurd aan Eagles waar hij gespeeld heeft. En hij zou misschien wel weer teruggaan, of eventueel naar RKC. Ja. Maar door de blessure van Stevens is hij gebleven. Ja, en nou staat hij gewoon als vaste waarde in het veld, hè? van nee, waren er sterkere twijfels of hij wel, of hij uiteindelijk de sprongbal zou kunnen maken. Uh, en toen ik in de gaten kreeg dat hij werkelijk ook een eerlijke kans kreeg. Ja, toen was het in één keer anders. Toen was ik wel blij, ja. Heb jij dan ook veel invloed? Want je bent zelf profspeler geweest, onder andere bij Veen. Je bent trainer geweest in de betaalde voetbal. Je bent ook directeur van de coach betaald voetbal. Ja, dus jij, nou, je Nick, praat erover ja, ja, je praat er natuurlijk over. En het gaat natuurlijk met name om even, even de situatie bekijken. En weer afgeslagen. En weer afgeslagen, ja. Ik ben niet zo van uh, je moet dit doen en je moet dat doen. Je kunt, uh, uiteindelijk uh, is het gerelateerd aan wat wil je nou bereiken, wat wil je nou zelf. En het is volgens mij het allerbeste dat hij er zelf achter komt wat hij moet gaan doen. En dat is tot nu toe waar gelukt. een een vrij rustige gekeken, heb ik het idee. Ja, ja dat klopt. Geen gevloek, getier. Nee, nee, nee, dat past niet, dat past niet, uh, dat past niet nee. nee. Maar het is natuurlijk... Dat is een verhoudingen, denk ik, nu nog 20 zijn we bezig. Is het terecht dat sc Twente voor staat? Ja, gaan 30, Dus gaan we eten, een boog gehakt of een worst? We, we slaan nee, eten doen we tijdens de wedstrijd niet. Oh nee. Zijn er nog meer talenten dan dat jij ooit had? Als zeker, ja. <laughs> Stookt in de verdediging bij Twente. 10 minuten voor tijd. Chikerson scoort. Ja. 1-1. 1-1. Ja, ja, dat ziet er slordig uit. Zo'n kon er niet veel aan doen, hè? Ja, in dit geval niet. Dan ben je een knullige goal. Ja. En in plaats dat je dus, uh, zeg maar, uit de mogelijkheden die je hebt... ...aan de andere kant uh, 2-0 maakt... ...is het nu 1-1. Ja, Dan moet je nog oppassen, hoor. Ja, ja. Maar gelukkig staat je zoon op de goal. Ja, ja. Ja, dat is wel een hele gerusthouding. De schot van de, de jong. Ja, en die pareert je zo uh, goed, ja, dat toch? Dat doet hij goed. Hij nee, had van. hem even nog niet klim vast maar hij dook tegelijk op. Ja. Ben je dan ook even trots als hij zo'n bal pakt? Nou ja, ik vind het wel fijn. Ja, ja, ja ik vind het wel, ja. Of het of al niet. Nee, nee. Nee, we zijn nog niet aan het einde. Nee, hey, dat snap ik ook wel, maar god, het was toch even spannend? Ja, ja, ja. Nee, dat is het wel, maar ik, eh, ik kan me wel een beetje in zitten maken, maar daar eh, wordt het niet zoveel anders van. Zonder van je tuin. Eh, <laughs> van energie. Ja. dat is afgelopen. Ja. Beetje saai, ja, een beetje saai was hè? Ja, ja, ja. De grootste teleurstelling zit aan de kant van Twente, lijkt mij. Maar ze hebben gewoon uh, in de fase van 1-0 en na de rust een aantal mogelijkheden om gewoon uh, de wedstrijd op vloot te doen. En verzuimen dat te doen en dan krijg je zo'n knullige goal tegen. Ben je wel tevreden over Nick? Jawel, jawel, jawel. Hij hebt eigenlijk niet zo heel veel te doen gehad. Een nou ja, hele is... mooie redding had hij ja, en die ja, golden kon ja. hij eigenlijk niet echt ja, niets aan doen. Ja, ja. ja, dat ben ik wel met je eens. En dan uh, maandagmorgen dan pak je alle kranten uit de briefbus en uh, ga je dat ook allemaal uh, plakken en knippen voor? Heb je een plakboek voor, me, voor nee, Nee, nee, nee. Nee? nee. Had je dat, omdat je, als er al krantenknipsels waren, dan moest je daar heel zuinig op zijn. Maar tegenwoordig word je zo overvoerd met allerlei uh, berichtgeving, dat uh, ja, dan blijf ik aan het plakken. En ik moet ook nog werken. Hij is daar weer buiten het stadion. Ga je nu nog langs je zoon? Of? Nee, die heeft nog een aantal plichtplegingen te doen. Dus dat zal er vandaag niet van komen. Nee, ik, Moet het te laat, je? Dat wordt het te laat voor dus, uh... je? Dan wordt het te laat. Wordt er dan nog een beetje geanalyseerd straks thuis morgen? Morgen maandag uh, zullen we even contact hebben. En dan nog wel eens even napraten over wat dingetjes. Wil ik je nog tegen hem zeggen? Dat een lieve jongens. <laughs> Zie je hem ooit nog een keer in het Nederlands elftal terechtkomen? Hij is er dichterbij op dit moment dan ik ooit gedacht heb. Mooi hè? Zeker weten. Mooie afsluiting of niet? Ik vind van wel. Oké, okay, prima. Nou, biertje drinken. <laughs> Gerard Marsman was dat tegen Joris Kreugel. Gerard Marsman, dat is de directeur van de Belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal. En hij keek op de tribune naar zijn zoon die kiept bij Twente, Nick Marsman. Dat was nummer vier van onze ondemocratisch gekozen top vijf. De hoogtepunten of dieptepunten, wat u wil, van het week -einde. Op nummer 3. een Nederlandse tennisser die een uitstekende week op, de ATP, op een ATP-toernooi van Wenen kende. Maar net niet wist te belonen met een overwinning. Nummer 3. Ja, het is setpoint voor Robin Haas. En hij pakt hem. Een prachtige topspinlop op. Op uh, het punt 30-40 uh, van de service van Tommy Haas. En hij pakt die tweede set. Een haas die wel uh, met vertrouwen speelt hoor. Ja, terecht ook naar die tweede setwinst. Een ace van de kant van Tommy Haas. Wat is dat toch knap? De Duitser Vechtjas. Dat uh, kennen we van hem. De bal gaat uit, geen controle bij de back-end-return, inside-out geslagen, die gaat uit. en dus wordt het van 4-2 achter 6-4 voor Tommy Haas. Tommy, gutes match, goede gute wache. Du bist 35, uh, ik was heute 26. Dat wissen die leute, maar ik denk die leute niet weten dat du dich 26 voelt en ik mich 35. <lacht> Ja, Robin Haase dus even het haasje. Uh, hij moest de meerdere erkennen in uh, Tommy Haas. De Duitse won in uh, drie sets. Marcella Meske aan de lijn. Goedenavond Marcella. Goedenavond. Ja, je hebt uh, die wedstrijd gezien. Uh, het was close, hè. Zullen we maar zeggen. W waar zat hem nou het verschil? Ja, waar zat het een verschil? Ja, je moet toch zeggen die derde set... Uh, dat uh, Haase de 4-2 voorsprong liep te uh, lopen. Uh, begon aan de derde set heel goed. Had het momentum van die tweede setwinst. En uh, ja, dan sta je een breek voor tegen de nummer 12 van de wereld. Dan weet je dat hij nog best een keer kan terugbreken. Nou, dat deed hij ook. Dan wordt het 4-4. Dan krijg je uh, op een gegeven moment ook nog zelfs uh, breekkansen... om toch weer een breekvoorsprong te nemen. Ja, en daar laat uh, Hazen dan net uh, de kansen liggen. Dus, dus misschien ook wel het verschil tussen de nummer 12 en de nummer 63 van de ranglijst. Als het er dan... Echt op aankomt, de kansen die je krijgt, ja, dan, dan weet uh, Tommy Haas, uh, ja, die weet dan net de juiste slagen te produceren, hmm. en uh, Haze niet. Ja, het geeft ook wel aan hoe dicht het, uh, uh, hoe het van details afhangt op dat niveau. Hè? Als je zegt nummer 62 en nummer 12, het verschil is dus eigenlijk heel klein, met een beetje geluk had hij hem ook kunnen winnen. Ja, zeker. Zeker. Uh, als je 4-2 voorstaat in de DRZ, dan ben je gewoon nog maar twee keer van de winst. En, um, hij zat er dichtbij. Um, dat, uh, dat, dat heeft hij ook bewezen. Hij had de dag daarvoor toch ook van Tsonga gewonnen. Hm. top 10 speler. Tweede top 10 speler die hazen verslaat in zijn carrière. Sloeg al eens Andy Murray, alweer een hele hoop jaren geleden, maar toch... Nee, Nini, uh, wil ik niet vergeten? Wat zeg je? Vond Nini ook niet vergeten hè, deze week? Ja, voor Nini, nummer 17 ja. van de wereld in de kwartfinale. Dus hij heeft echt een heel goed toernooi gespeeld. Alleen, um, ja, het, het lijkt wel bij Hazen... het gaat nooit echt heel makkelijk. Het zijn nooit van die clean scores van 6-3, 6-4, even winnen. 6-2, 6-3. Het is... Heel vaak, iedere wedstrijd, ook in de eerste ronde of in de tweede ronde, zware drie setters. Eerste ronde qualifier, tweede ronde post-special. Daar heeft hij het ook moeilijk. Dus uh, het, het, het is altijd wisselvallig. Het is altijd een wedstrijd met ups en downs. Uh, breken, maar zelf ook vaak gebroken worden. En dat is ja, misschien ook uh, het kenmerk van een speler die tussen de 50 en 100 staat. Het is niet zo makkelijk afgetekend van, nou, ik win iedere service game. Ik breek één keer en ik heb de set. Hmm. Weet je, het gaat met ups en downs. En ja, zo gaat het ook bij Hazen. Alleen je moet hopen, en dat heeft hij toch ook dit jaar laten zien... dat er iets meer ups zijn dan downs. Uh, en ik moet ook zeggen, dat uh, schiet me nu te binnen... dat hij de afgelopen jaren met name veel ups in Oostenrijk heeft gehad. Als ja, goed Met ja, name in, in Kietsbul. Hij won, won vorig ja. jaar geloof ik ook nog een toernooi in Oostenrijk. Ja, ja, ja, ja, nou ja, hij stond dit jaar natuurlijk ook in de Alpen. Weliswaar maar niet in Oostenrijk, maar uh, in de staat. En... Um, ja, dus iedereen zegt, God, wat, komt dat toch? wat is dat toch mee? Oostenrijk, goede bodem, eh, ligt het hem daar zo goed? Nou ja, die, die, die twee overwinningen in Kietzpul, dat, dat was op Greffel, finale dit jaar in keer staat, ook op Greffel. En inderdaad, eh, daar is het anders tennissen, omdat je daar in de Alpen op toch wat hoog speelt. Dus het betekent dat die ballen wat sneller gaan, dat de spin van Hazen ook wat hoger opstuit. En dat is gunstig voor zijn spel. Ja, nu hebben we het over Wenen. Dat is gewoon een indoorbaan. Ja. Uh, geen gravel. Misschien ietsjes hoger dan in Nederland. Uh, maar ik denk gewoon dat dit een hele goede indoorweek is geweest van Haas. En dat we daar dan ook weer niet veel allemaal magie aan moeten koppelen. Van uh, Oostenrijk speelt Haas altijd goed. Ja. Ook een beetje toeval, denk ik. Mogen we nu iets meer van hem verwachten in de Grand Slams? Heeft hij met andere woorden een stapje gemaakt... richting uh, een betere prestatie in de Grand Slams? Nou, ik vind dat hij sowieso een goed jaar heeft gehad dit jaar. Veel beter weer dan het jaar 2012. Alleen het enige wat niet goed ging dit jaar... dat waren die vier Grand Slams. Heeft hij heeft geen ronde gewonnen. Ja, eentje in, in Parijs. Um, maar... Ja, dat is dus nog het stapje dat Hazen moet maken. Als je 63 staat in de wereld... nou, hij gaat nu stijgen, hij komt nu weer ergens 55, 54 te staan. Gaat richting die top 50. Ik denk dat hij dit jaar in de top 50 eindigt... want hij heeft geen enkel punt meer te verdedigen. Hij gaat nog een paar toernooien spelen, dus hij gaat nog wel wat klimmen. Dan eindig je in de top 50... zonder uh, eigenlijk uh, goed ge gespeeld te hebben bij de Grand Slams. Ja. Dus stel dat hij dat volgend jaar wel gaat doen... Ja, dan kan je dus echt die stap maken. Dan, dan word je echt in de top 50, dan ga je naar de top 40... dan kan je 35 staan en, en, en dan wordt het echt leuk. Um, dus dat is nog het laatste stapje. En nou ja, ik denk dat we dat misschien volgend jaar van het kunnen verwachten. Uit in ieder geval, dit jaar uh, denk ik in totaal een stap gemaakt... dat hij stap heeft gespeeld... dat hij op een aantal momenten uh, resultaten heeft laten zien... Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, meer volwassen tennis van Azen dit jaar. Ja, tot slot, uh, hij werkt met uh, Marco uh, Gorits, die, uh, dat is een trainer. Uh, dat is nog niet zo heel erg gek lang, een klein jaartje. Is dat misschien een, een, een zo'n goede samenwerking dat we daar nu de resultaten van zien? Ja, nou in ieder geval heeft hij uh, gekozen. Hij moest natuurlijk na Dennis Schenk uh, ja, toch een omschakeling maken. Dennis Schenk, de Nederlander die, na, die zelf naar Mar Marbella vertrok. Of naar, um, um, naar een van de Spaanse eilanden. En um, ja, hij moest dus een nieuwe coach vinden. Nou, dat is niet zo makkelijk. Iemand met wie het klikt. Iemand die qua tennis op dezelfde lijn zit. Maar hij heeft in ieder geval wel... Uh, een Spanjaard te pakken. En, en, en Spanjaarden hebben natuurlijk toch een andere werkethiek qua tennis dan, dan de Nederlanders. Hè. Qua training. Hè. Spanjaarden trainen ongelooflijk hard. Uh, zijn ook wat defensiever misschien qua tennis ingesteld. Uh, agressief vanaf de baseline. Terwijl wij Nederlanders vaak agressief willen spelen. Maar meer vanaf het net of met de service. Dus... Iets andere insteek. En ik denk dat dat uh, op zich wel heel verhelderend is. Ja. En uh, ja je ziet toch dit jaar twee grote finales uh, in het enkelspel. Ook uh, twee halve finales gehaald, een paar kwart finales. Dus gemiddeld genomen gewoon een heel goed jaar voor Hazen. Dus ongetwijfeld de samenwerking met Gorich, uh, ja die loopt goed. Nou mooi, dankjewel. Marcelle Mesker over uh, Robin Hazen die het zo goed deed... Uh, over de ATP-toernooi van Wenen. Uh, ik hoor u denken, hadden ze die hazen zelf niet even kunnen bellen. Nou, dat hebben we geprobeerd. Maar hij liet weten dat hij uh, het laat bij de interviews... die hij ter plekke heeft gegeven aan uh, de ATP. U luistert naar Enerwijs Langs de Lijn. U valt met uw neus in de top-5-boter. We hebben nummer 5, 4 en 3 gehad. En nummer 2 komt vandaag uit de Limburgse modder. Nummer 2. We hebben nog 1 minuut voor het vertrek. One minute before the start. 1 minuut before the start. 1 minuut van de depart... Uno minuto prima della Patenza. Nog één ronde. De bel gaat rinkelen en klingelen voor Lars van der Haar. 22 is hij En wat is hij al goed. Lars van der Haar in zijn tweede jaar bij de Grote Mannen. Er zijn heel veel goede Belgische veldrijders. Maar er is ook weer een heel goede Nederlander. Hier rijdt hij. Lars van der Haar. Groots gedaan. 20 oktober 2013. De dag van zijn eerste grote overwinning bij de grote Velvrijfmannen. Ja, Lars van der Haar, een talent uh, hoorden we de afgelopen jaren al. En nu wint hij dus in Valkenburg de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Onze verslaggever Jan Kees van der Kun was in Limburg... en sprak met de winnaar en dienstploegleider Richard Groenendaal. En die was verrast door de prestatie van zijn renner. Heel eerlijk is eerlijk, ik had uh, nog niet gedacht dat hij het vandaag uh, zou kunnen laten zien. Het is nog sneller gekomen dan uh, dat ik gedacht had. Ik wilde er iets meer uh, vandaag goed te zijn... en volgende week proberen echt uh, op een parcours... dat hem nog beter ligt in het Tabor uh, boven te komen. Maar goed, uh, wat je hebt, hebben ze niet, heb je in ieder geval. dan pakken ze al niet meer af. Ja, uh, hij zei zelf vooraf... Uh, ik ga kijken of ik aansluiting kan vinden bij de, bij de top... Uh, de, de, dan ga je altijd kijken: van, nou ja, gaat dat lukken? Nu doet hij dat vandaag uh, is hij zelfs uh, de eerste. Is dit een uh, toevalstreffer of kan hij dit hele seizoen uh, met, met de bovenste meedoen? Nou, een toevalstreffer is het sowieso niet. Maar het is ook niet uh, dat we nu in één keer moeten zeggen dat hij een vaste waarde is om uh, alle wedstrijden op podium te gaan rijden. Uh, dan moeten we even het geduld in bewaren en uh, even met twee voetjes op de grond blijven. En hij zal best nog eens een keer 7, 8 of 9e worden. Onder hele zware omstandigheden. En als het een klein beetje tegen zit. Maar goed, hij heeft hier, wij, wij, hij heeft hier naartoe gewerkt, uh, Wereldbekercross cross in Nederland. Nou, dat is natuurlijk al uh, sowieso een extra motivatie. En uh, als hij de volgende keer, als hij volgende week uh, vijfde of zesde wordt, nou, dan kan ik nog zeker uh, heel tevreden zijn. Bro. Het is al een tijd geleden dat we een Nederlandse winnaar hadden. Dit is een bijzonder moment, toch? Uh, ja, en als het nog eentje van onze ploeg is, dan is het nog bijzonder. Ja. Nee, het is hartstikke mooi. Net wat ik net zeg, in Nederland, de wereldbeker wedstrijd door een Nederlander, ja, de aanstormende, een van de aanstormende talenten van Nederland, die het dan uh, wint. Hartstikke super. Hier Lars van der Voor mij is dit wel uh, een van de grootste overwinningen in mijn carrière. Dus uh, ja, dit is voor mij iets heel bijzonders. Ja, dan spreken we je nou nog geen tien minuten nadat je die prestatie hebt neergezet op de Kouwberg voor eigen publiek. Had ik toch wel wat meer uh, vreugde in ieder geval in, in, in woord of in ieder geval gebaar verwacht. Ja, je bent nog een beetje aan het relativeren en aan het realiseren wat er allemaal is gebeurd. Uh, je bent zo gefocust op die wedstrijd. Je hebt maar 20 seconden, keer 24 seconden. Maak een keer bijna een foutje in de afdaling. Ja, je, weet, je, je blijft bezig en uh, je kunt niet verslappen. En, ja, dan moet je blijven gaan. Je zei je vooraf, uh, het begon een beetje te regenen. Ah, het wordt mooi weer. Wat bedoelde je daarmee? Ik maakte het mooi technisch naar beneden, dus uh, beter in mijn voordeel. Ja, dan is dat dus een verschil. Verschil is ook uh, dat jij voor eigen publiek rijdt uh, misschien. Gaf dat nog extra motivatie? Nou, uh, het lawaai was uh, oorverdovend, dus uh, dat was zeker mooi uh, om te hebben. Maar is dat dan anders dan wanneer je in Vlaanderen rijdt? Nee, in Vlaanderen word ik ook zeker, uh, zeker hard aangemoedigd. Maar uh, ik denk dat het zeker iets speciaals is als je hier op de Kouwberg... Uh, ja, in je Nederlands kampioentrui uh, omhoog uh, aan het stoempen bent... en dan uh, toch wel iets meer Nederlands langs de kant op staan. Betekent deze overwinning voor jou nu ook dat je bij de grote mannen hoort? Nou, ik denk nog niet volledig, maar uh, ja, dat is misschien uh, ja, ook omdat ik het nog niet elke week laat zien. En, uh, ik hoop dat ik dus dat gat naar die toppers beter kan dichten en uh, dat ik echt vaker kan laten zien dat ik er wel bij hoor. Maar, uh, ja, dit jaar zal het misschien nog niet, uh, denk ik, nog niet elke week gebeuren. Dus uh, ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik gewoon elke week of uh, elk jaar weer iets beter kan worden ja was Lars van der Haar en daarvoor Richard Groenendaal, zijn uh, ploegleider Lars van der Haar eindelijk weer zijn Nederlander die uh een wereldbekerwedstrijd wint. Uh, dat was drie jaar lang niet meer gebeurd. In december 2010 was uh, Lars Boom de laatste... en wij Hollanders kwamen de afgelopen jaren uh, er niet meer tussen. Uh, al die goede Belgische veldrijders, het waren er uh, heel veel. Ik kan ze nu uh, allemaal wel opgenomen om tijd te vullen... omdat wij contact hadden met Rudy de Bie, de bondscoach van de Belgen... Uh, en daarmee wat tijd te rekken in de hoop dat we hem dan heel snel te pakken krijgen... zodat we gewoon door kunnen gaan met wat we eigenlijk van plan waren. Uh, en dat gaan we nu doen, begrijp ik. Want hij is uh, onderweg en dan kunnen we gewoon doorgaan met uh, Rudy de Bie, de bondscoach over Lars uh, van der Haar. Annelijn, meneer, uh, meneer De Bie, u hoort mij hoop ja. ik. Goedenavond. <coughs> ja, meneer De Bie, u bent er? Ja, oké. Okay. Ja, dag, goedenavond. Uh, u was er vanmiddag bij, uh, met Lars van der Haar. Uh, wat dacht u toen u het zag gebeuren? Goh, het zag gebeuren. Oh, het, is niet, uh, het is niet dat zo'n plotseling uh, potklap gebeurt. Uh, Goh, dus, uh, hij heeft ervoor gewerkt, aanvankelijk eerst samen met, uh, met Kevin Powers hebben ze een voorsprong uitgebouwd. En, uh, toen hij de omstandigheden alleen viel aan de leiding, goh, dacht ik, nou Lars, uh, het is het moment om iets te bewijzen. Als je dit kan, uh, het knappen knap en, uh, heeft het uh, heeft tot een goed einde gebracht. Uh, heel bewonderenswaardig van de jongen. Ja, u zei door omstandigheden Want Nijs en Pauls, die kregen pech hè, onderweg. Hè? Dus de, de, wat denkt u, euh, waren die misschien beter geweest als ze geen pech hadden gehad? God oh, beter geweest zou ik zeker niet durven zeggen. Omdat uh, nadien is er toch zeker blijven achter de koers nog. Om, uh, ja, om, om Lars toch terug te halen. En dat is, uh, dat is niemand niet gelukt. Uh, ze hebben er amper een seconde kunnen vanaf, uh, vanaf van, uh, van zijn voorsprong. Dus nee, nee, ik denk dat de verdienste volledig bij hem ligt. Heeft Van der Haar het inzicht om uh, tussen jullie Belgen... als een soort storende factor in het peloton te gaan rijden... of misschien wel af en toe wat prijzen af te pakken? Oh, het, zal, uh, ja, het zal meer dan af en toe worden, denk ik. Ik denk dat Lars over uh, ja, genoeg doorzettingsvermogen... Echt is sowieso, uh, doorzettingsvermogen, uh, echt ja, goh, leuk om naar te kijken. Het is echt, uh, echt iemand... Uh, ook leuk om mee te werken, denk ik. Ik heb er met Richard Groen al over gesproken. Het is echt uh, ja, goed voor de sport dat hij er is. Zeker, ja. uh, zeker ja. voor jullie. Ja. ja, zeker voor ons. Daar twijfelt helemaal niemand in Nederland over. Maar waarom is het goed voor de sport? Ja, omdat toch, uh, het wordt altijd getypeerd als een typisch Vlaamse sport. Zoals uh, ja, soms het gaat in Nederland uh, aangehaald wordt. Uh, maar het is wel duidelijk meer dan dat. Ik denk, ik denk dat de jongens dat al meer bewezen hebben... Door in andere disciplines ook internationale succes te behalen. En uh, het is heel belangrijk dat Lars, uh, de Lars erbij komt. Jullie uh, en Lars. Uh, we hebben ook nu Mathieu Not van der Poel natuurlijk. Ook een, uh, hm. een heel groot talent. Uh, laten we hopen dat hij ook in het veldrijden blijft. Ja. ja, dus het was goed dat hij won. Want dan uh, heeft het een wat uh, internationalere uitstraling. Om het maar even zo te zeggen. Dat een keer een Nederlander wint en geen Vlaming. Um, dus jullie hebben hem vanmiddag eigenlijk een beetje laten rijden. Ja, het is. Uh, ja, die internationale uitstraling. Ja, dat, dat zijn. Ja, goh, dat, dat, Daar zitten we eigenlijk uh, op te wachten. Dat dat toch iets meer erkenning krijgt. Uh, moest de sport ooit Olympisch kunnen worden, dat zou echt de droom zijn van iedere veldrijder, denk ik. Ja, ja. Maar, maar zeg eens eerlijk: hebben jullie hem ook een beetje geholpen vanmiddag? Gewoon geholpen. Uh, ja, ik, ik ga hem niet direct helpen, maar. Uh, ik zie hem wel graag bezig. En uh, ik zal het ook niet laten van. Uh, uh, Lars af en toe een bemoedigend woordje toe te spreken. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dus jullie gunnen het van harte. De sport wordt er internationaler van. Wel, wat voor een land moet er nu nog winnen... om het nog internationaler te maken eigenlijk? Oh, er zullen uh, er in de toekomst... waarschijnlijk zullen er nog komen. We hebben nooit... Uh, Tsjechië heeft meerdere goede renners uh, afgeleverd. Uh, onder andere een stiebar die, uh, die, die nu voor de weg gekozen heeft. Maar uh, zolang het veldrijden blijft bestaan... zullen het er wel... Uh, Renners links en rechts uh, in andere landen dan België en Nederland uh, willen een hmm. proberen. Zullen zullen ook ook, denk ik. Ja. Begin februari... Het is een mooie sport. Ja, het is een prachtige sport, zonder meer. Uh, vooral als het een beetje geregend heeft. Uh, die moddergezichten, de moddergevechten bijna. Dat, uh, dat is prachtig om te zien. Mooie sport. Begin februari het WK in Nederland. Nou, Van der Haar heeft vandaag bewezen dat hij in Nederland uh, in goede vorm kan zijn. Um, hoe schat u hem in op het WK? Oh, ik, uh, het zal een heel te dicht tegenstander zijn. Uh, ook omdat Lars uit seizoenindelingen niet te veel hooi op zijn vorm neemt. Uh, echt uh, ja, hij zal het ook nog met, met, met reserve die laatste, die laatste wegen van het seizoen aanvatten. En wat dat toch heel sterk is, hè, toch, uh, niet te veel koersen, echt focussen op bepaalde, op bepaalde wedstrijden, op bepaalde momenten. En uh, ik denk dat Lars dat er goed kan. Ja. Mag ik u vriendelijk danken dat u even aan de telefoon wilde komen? Rudy De Bie, de bondscoach van de Belgische Veldrijders. En uh, succes, maar niet te veel op het WK in februari. Ja, nee, nee. We gaan, het, we gaan het gelijkmatig verdelen. Net iets meer voor ons. Ja, nou, daar nou willen we nog wel een keer een borreltje op drinken. Nogmaals dank, uh, meneer De Bie. <laughs> Dag. Oké, okay, doei. Dag. Uh, dat was nummer twee in onze top vijf. We zijn toe aan het uh, opmerkelijkste onderwerp van dit weekend. Geheel ondemocratisch gekozen door onze redactie nummer 1. Je zoekt altijd naar een structurele oplossing. En als die niet voorhanden is, dan ga je verder kijken. En uiteindelijk moet je dan voor de nummer 1 gaan in deze situatie. En uh, nou, die hebben we gelukkig uit het afgeten. Ja, ja, schitterende goal. Applaus. Mooie goal. Staande ovatie. En het kind in uh, Dik Advocaat, dat leeft nog. Het is voor mij zelf ook verrassend dat ik hier zit, want in principe zou ik alleen maar gaan voor een nationaal En uh, Maar toen... Deze nee, vrijdag kwam AZ. Ja, en dan gaat het toch weer kriebelen. Berends, toch nog voor de 4-1 misschien? Nee, 3-1. Het is meer dan genoeg voor drie punten. Bij uh, het hernieuwde debuut van advocaat in Alkmaar. Op nummer 1. De terugkeer van dik advocaat in Alkmaar. Ragnar Niemeijer was vanmiddag in Alkmaar... met de wedstrijd tegen Cambuur. Als dik advocaat vermoedelijk één ding zou kunnen missen in Alkmaar... dan is dat de wind want het waait altijd stevig bij het stadion zo ook vanmiddag. Ja, Uit de wind binnen, Corrie V, voorzitter van Waller, Dries Scherlinga... Uh, ja, een kleine club als AZ toch, of mag ik dat niet zeggen... met een grote trainer. Was u verrast? Nou, ik denk... Uh, advocaat is natuurlijk klein, maar AZ is ook groot ondertussen. Nee, ik was niet verrast. Ik had het zelfs uh, geadviseerd. Omdat uh, Advocaat hier een hele leuke periode heeft gehad... vier jaar terug. Heel goed bij AZ paste. En zijn broer die komt elke, week, of elke wedstrijd hier nog op bezoek. En die zegt, nou Dick heeft het hier zo geweldig gehad, dat uh, als je hem vraagt, dan wil hij graag terugkomen. Dat is gelukt. Dus een heel klein beetje op de achtergrond, mag u daar nog over meedenken? Uh, ik mag gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Is het waar dat hij altijd een schaaltje bitterballen mee naar huis krijgt als hij terug naar Den Haag gaat? Ja, dat is waar. Dat is een van onze sterke punten. Dat uh, vraagt Louis van en Truus over onze bitterballen. Die zijn hier heel beroemd. Zondagmiddag, 20 oktober, dames en heren. Welkom hier in het avo voor de ontmoeting tussen AZ en Cambuur. Uw hartelijk applaus en een warm welkom voor Dik Advocaat. Welkom terug in Alkmaar, welkom terug bij AZ. Eén klein dingetje, ik had het gevoel dat het enthousiasme groot was toen jij het oplast. De speaker, wat is je naam? Ja, Mark Albinaal. Ja. Het enthousiasme was groot hè? Jazeker, en ook wel uh, redelijk uh, in die zin... Uh... Ja, blij dat het in ieder geval een trainer van Kaliber is, een, een, echt een uh, metstanding en uh, die kan die rust terugbrengen weer, uh, die er uh, waarschijnlijk toch wel ontstond uh, na het uh, tumult, dus ik ben heel blij, uh, absoluut. Wat zou hij hier toch zoeken, zo'n grote trainer bij zo'n kleine club? Ja, ik, ik denk dat die sfeer vindt hij al mooi, het is natuurlijk een workaholic en hij houdt van uh, zijn vak, dus ja, bij AZ kan je dan natuurlijk uh, helemaal, uh, ja, je boekje te buiten eigenlijk. Dus... Wat is die sfeer van AZ, wat, wat is de, de kern, het hart van deze club? Nou ja, Sowieso een topsportklimaat. En, uh, ja, waarbij topsporters in alle rust en alle veilige omgeving kunnen, kunnen presteren. Ja, en de mensen hierachter uh, die zijn natuurlijk ook gewoon uh, dat is een goed team. En uh, ja, de supporters is geweldig. De sfeer in het stadion is goed. Dus ja, om hier te werken is gewoon fantastisch. Rond de klok van kwart over zes is het duidelijk. AZ houdt de punten tegen Kambuur vandaag terecht in eigen huis. Hij zat de hele wedstrijd, dik advocaat, bij zijn debuut naast Martin Haar. Assistent, trainer, maar bovenal misschien wel cultuurbewaker van AZ. Het voelde eigenlijk als vertrouwd en als vroeger dat advocaat weer naast Haar zat. De gedrevenheid, de, de, de scherpte, de humor, daarin is hij nog steeds dezelfde. Je hebt onder hem gespeeld, uh, ga eens terug. Ja, toen kwam hij, uh, ik dacht van de kamer voorbij en uh, kwam hij bij ons bij Hanem. En... Uh, de gedrevenheid die hij nu uh, ook nog laat zien, die had hij toen nog... Hij heeft iets over zich waardoor Spijlers uh, denken van... We gaan door een muur vandaag en uh, we hebben iets onoverwinnelijks." Oké okay, dames en heren, welkom bij de persconferentie in de afloop van AZ-Kambuur. Uh, eindstand 3-1 van, hem en, van Kambuur... en dat ze humor hebben in Alkmaar blijkt wel als dik advocaat de perskamer betreed. Keurig netjes op een schaaltje, opgestapeld een stapeltje bitterballen. Nou, dat, ja, dat vind ik, dit, dit, dit, dit doen ze een beetje om te treiten volgens mij hoor. Hij kan er nauwelijks vanaf blijven. Je mag tegenwoordig niks meer vertellen, ik vond het wel een leuk verhaal. Maar... Maakt er een grapje over. Maar ik eet ze wel op straks. Maar misschien staan die bitterballen ook wel symbool voor iets. Het goede gevoel, de gastvrijheid... En de ontspannenheid die die voelt bij werken in Alkmaar. Wij, wij houden van bitterballen. En de meeste na de wedstrijd, als we weggingen, vijf minuten voor het einde, dan kregen we allemaal wat bitterballen. En zo zaten die theater in de, in de auto op. Daar nou, waar gebeurt dat? De nee hoor, het, het gaat om de topsport en het gaat om presteren en het gaat bij AZ om kernwaarde en de visie. Tom Gerbrands, de algemeen directeur voor het serieuze verhaal over de komst van Dik Advocaat Nou al ik maar. En kijk, als je man als Dik Advocaat benadert, we hebben natuurlijk ervaring met hem. De eerste keer ken ik hem wel als mens en wel als, uh, als coach. Ik heb vaak contact met hem gehad, maar niet hoe we met hem kan werken. Nou, als je dat dan ziet hoe dat die zeven maanden gaan is, waar hij ons toen mee geholpen heeft. Ja, wij zochten dus nu een coach uh, voor jou. Ja, een relatief korte termijn. Dus toen kwamen we bij hem terecht. Uh, ja, daar kan je op verschillende manieren aankijken. Dus je kan zeggen, is het een tussenpauze? Is het uh, een mooie oplossing? Nou, elk seizoen is er één. En elk seizoen uh, proberen we goed af te ronden. Vorige keer brachten we ons Europees voetbal. Als het weer zou zijn, hangen we weer de vlag uit. Dus uh, ja, als het maar voor elkaar is, dan gaan we verder kijken hoe, hoe we door moeten. Mike van Crisberry en Perquisit. Het is tien voor elf. Zometeen nog Grim Fuisters. Die stond voor het laatst op de tatami. Het is over en uit voor hem. En wij waren erbij dat straks. Eerst andere judoka. Annika van Emde Die is boos op de uh, judobond. Is het uh, niet eens met het zogenaamde judo 2.0 plan. In dat plan is geen plaats voor haar coach Chris de Korte. En dat is nou uitgerekend tegen het zere been van Van Emden. Ja, dat is de coach waar ik de afgelopen jaren veel successen mee heb geboekt. En uh, uh, dat wil ik eigenlijk gewoon nog voortzetten. Maar alleen uh, uh, volgens de technisch directeur kan dat niet meer en dan moet ik op zoek naar een nieuwe coach. Ja. Chris de Kort hebben we het over. Um, in hoeverre is dit een overleg gegaan of is het jullie gewoon medegedeeld? Nee, het is ons gewoon medegedeeld. Ja, het is totaal geen overleg uh, plaatsgevonden. Nee. En, en, en, en er is ook wel. weinig ruimte voor, uh, voor uh, inbreng, heb ik, het, uh, heb ik de ervaring. Vind ja. ja. je dat jammer? Ja, heel erg jammer. Ik bedoel, uh, kijk, het gaat om uh, in dit geval om Mai en om Marinne van Kerk. Uh, twee pupillen van Chris. Uh, op de laatste WK worden er vijf medailles gehaald... waarvan uh, twee door Marinne en mij, dus twee van Chris de Korte. En uh, ja, als je zo met je topje ook eens omgaat... dat vind ik wel, vind ik raar en... Uh... Ja, dat je zo'n coach opzij schuift, dat, uh, vind ik, uh, ja, dat vind ik eigenlijk gewoon niet kunnen. Alleen uh, hij blijft gewoon bij zijn standpunt en uh, hij dwingt ons gewoon om, om uh, voor een nieuwe coach te kiezen. Dus het gesprek is bijna is gewoon niet, is niet mogelijk. S Slik of stik eigenlijk. Ja, dat, dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Uh... Alleen, de, ja, kijk, uh, ik ben niet zo van plan om dit zomaar, zomaar te slikken. Kijk, het gaat wel om mijn, uh, om mijn project en ik wil straks naar de Spelen in Rio. En ik wil niet alleen naar de Spelen, ik wil daar een medaille halen. En uh, dat wil ik gewoon met een, met een goed team om mij heen. En uh, ik wil ook zekerheid dat dat team uh, wat ik dan nu om mij heen bouw, ook tot en met 2016, uh, ja... ...met mij daarheen kan werken. En dat is ook nu iets waar ik, waar ik dan mee zit. Want ik heb dus dan nu gekozen om met Mark van der Ham verder te gaan. Want dat is een coach die past dan dus wel in het judo 2.0 plan. Dat is, een, dat is een goede coach. En in principe een goede vervanger voor Chris. Dus daar ben ik wel blij om. Dat er wel een goed alternatief is. Alleen ik heb gewoon, ik krijg totaal geen zekerheid van de bond of uh, hij ook de man is die, met wie ik de komende drie jaar kan gaan werken. En uh, ja, ik zit er gewoon niet, op die onzekerheid zit ik gewoon niet te wachten. Want over een jaar zou het zomaar kunnen zijn dat, uh, dat, maar, dat ik weer een andere coach moet kiezen. Ja, dat vind ik toch belachelijk. We, dat is toch geen topsport. Ja, wat, wat kun je hier eigenlijk nog tegen doen? Ik bedoel, je zit met je handen in het haar. Um, uh, wat, wat kun je nog? Ja, dat is inderdaad een goede vraag en dat, uh, die stel ik mezelf ook af. En ik ben wel een beetje mijn opties aan het, uh, aan het verkennen... om te kijken inderdaad, wat, wat ik hiermee kan. Noem er, uh, er eens een paar... Nou ja, daar wil ik eigenlijk nog niet uh, te diep op ingaan. Daar wil ik eerst gewoon uh, goed uitzoeken. En uh, uh, ja, het is voor mij gewoon geen optie om nu uh, een kwalificatieperiode voor de Spelen in te gaan. Of tenminste nu, volgend jaar begint al, 2014. Uh, met onzekerheid of ik uh, met mijn team kan blijven werken of niet. Dat is, gewoon, dat is gewoon hartstikke onrustig. En straks wil je die onrust gewoon niet in al aanloop naar de Spelen. Ik heb je niet vaak boos gezien, maar voor alles moet een eerste keer zijn geloof ik. Ja, ik word hier wel uh, boos om, ja. ik word hier niet gelukkig van. Ja, Nieke van Emden was dat in gesprek met verslaggever Matthijs Weststraten. Ze spraken elkaar op de NK Judo in Rotterdam. En daar nam vandaag ook een Judoka afscheid van de wedstrijd Sport. Ik had het er net al even over. Want Grim Fuister stond voor het laatst op de Tatami. Het grootste succes uit zijn loopbaan was de zilveren medaille bij het Europees kampioenschap. Dat was vier jaar geleden. Fuisters werd de vier keer Nederlands kampioen. En nam geen afscheid met een titel. Want goud zat er niet in bij de NK in Rotterdam. Maar deze wedstrijd volgt de Schimfhuizers dus rond zijn laatste partij. Een gekke dag, dit. Inderdaad, het is echt een, uh, een hele vreemde dag. De laatste NK van mij. En uh, ja, ik, uh, het is zo vreemd allemaal. Feit is, je gaat nu op voor het brons. Ja. Is dat voor jou een mooi podium om afscheid te nemen? Nou, ik had het natuurlijk al beter gehoopt. Maar ik moet eerlijk zeggen. Het is niet... Uh, ik vind het niet erg. Dus da daar, daar, dat geeft ook alleen maar weer aan dat het goed is dat ik stop. Ik wil graag winnen. Ik kom hier om kampioen te worden. Daar uh, uh, uh, uh, zal ik niet over liegen, maar ik ga er geen minuut minder om slapen. En dan op valt nummer twee, dames en heren, in het wit. Zijn allerlaatste, judo perfect als topsporter. Hij beëindigt zijn carrière. Vrim Fuismaerts! En die partij om het bros is tegen Henk van Arnhem. En je merkt aan alles en iedereen op de tribune dat het hem gegund wordt. En het is hem gegund. Vuistes dus krijgt zijn tegenstander in een houtgreep en laat niet meer los. Zijn carrière eindigt met een grote glimlach op het laagste schaffelt. Eveneens de roze medaille voor Greg Vuister! Wat een mooi moment. Toen al die mannen van het podium afstapten. En jij bleef staan met een glimlach. Die... Ik heb nog nooit zo'n brede glimlach gezien. Nou, de eerste keer dat ik Nederlands kampioen werd. Toen glimlachde ik, glimlach, ik waarschijnlijk nog iets breder. Maar uh, ja, ik, ik ben blij dat ze me nog even zo bedankt hebben. En uh, dat doet me toch goed zo. Ja, die glimlach, was die vanwege het brons? Of was het ook een stukje ontlading? Nou, het was vooral ontlading en dat, uh, dat dan de voorzitter van de Judebond Nederland uh, mij nog een bedankwoordje geeft en, uh, en een bloemetje. En, uh, ja, dat, uh, dat is gewoon mooi. Je bent nu pensionado. Hoe voelt dat? Ja, apart. Ja. Ik ga denk naast mijn vader zitten. Die is echt met pensioen. Ik moet nog werken. <laughs> hey, die laatste partij, hoe heb je dat ervaren? Nou, het was, uh, ik was toch wel iets nerveuzer voor die laatste partij dan ik had verwacht. En, uh, Zoals ik eigenlijk al heel de dag last heb van dat mijn voeten aan de grond genageld zijn, wacht dat niet beter op. En uh, ja, ik ben blij dat ik het met de houtgreep af heb kunnen maken. Dat ik toch gewoon heb laten zien dat ik kan judo. Dus klaar, Grim? Ja, klaar. Gek? Nee. nee? nee. En nu uh, Ik ben bezig met judo leraar B-opleiding. Dus uh, ik zal altijd blijven judo, want ik haal nog steeds heel veel plezier uit het judo. En uh, daarnaast ga ik gewoon werken. Ja. Dus uh, dat zien we wel. Gerimpfuisters, hij is klaar met judo. Even wat buitenlands voetbal in de serie A. Torino tegen Inter 3-3. Inter kwam tot twee maal toe terug uit een achterstand. Nou, dat is in de vijfde minuut om het tien man moest spelen. Een rode kaart voor de doelman. Handanovic, pas in de laatste seconde van de reguliere speeltijd, maakte Torino gelijk. In de Premier League heeft Tottenham Hotspur de uitwedstrijd tegen Aston Villa met 2-0 gewonnen. De wedstrijd werd enige tijd stilgelegd omdat de grensrechter David Bryan werd geraakt door een rookbom. En na een korte pauze werd de wedstrijd hervat. Uh, uh, met uh, Gelukkig Brian met een vlag in zijn hand. Na afloop werden twee Spurs supporters gearresteerd. In de primaire division drie duels. Almeria verloor uh, thuis met 1-0 van Rajevo Vallecano. Uh, Elche won de uitwedstrijd bij Betty Sevilla met 2-1. En Valladolid Sevilla eindigde in 2-2. In België koploper Standaard Luik 2-2 tegen Charleroi En Club Brugge had kans om aan kop te komen... maar verloor met 4-1 tegen Kortrijk. Tot zover NOS Langs de Lijn, in het oog met John Janssen van Galen. Ik wens u nog een fijne avond. Dag. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Japan krijgt de problemen bij Fukushima niet onder controle en heeft buitenlandse hulp gevraagd. In de Oerol is de grootste meteoriet in een eeuw neergestort. En onze wereldeconomie staat op de rand van de afgrond. Twee dingen. Staat komende week stil bij de gevaren die ons bedreigen. Twee dingen. Gesprekken met doemdenkers en doorzetters. Radio 1. Maandag tot en met vrijdagavond van 8 tot half 9. Het nieuws van alle kanten. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel op je mobiel of op Toto.nl. Toto, voorspel en win.